Uur. Raymond met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam is een manifestatie begonnen tegen handelsverdragen met de VS en Canada. Zo'n 3000 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Consumentenbond, de FNV, Greenpeace, Milieudefensie en Foodwatch om te demonstreren. Ze stellen dat de handelsverdragen ten koste gaan van de voedselveiligheid, het milieu en dat de rechten van werknemers worden aangetast. Onder de aanwezigen zijn ook Twentse boeren die zijn bang voor oneerlijke concurrentie door handelsverdragen met de Verenigde Staten en met Canada. De regels in de Verenigde Staten en Canada zijn een stuk minder streng, waardoor daar goedkoper kan worden geproduceerd, zeggen ze. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft al meer dan 1 miljard euro uitgekeerd in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat geld is bedoeld voor schadeherstel, versteviging, preventie en onderzoek. Volgens het Dagblad van het Noorden is van dat bedrag een half miljard gereserveerd voor de afhandeling van schade door gaswinning. Dat is veel meer dan gedacht in het bestuursakkoord voor Groningen dat een paar jaar geleden werd gesloten werd er uitgegaan van 250 miljoen euro. Scharrelkippen zijn slechter voor de gezondheid van pluimveehouders en omwonenden dan kippen in een legbatterij. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit is volgens de Volkskrant gebleken dat scharrelkippen veel meer fijnstof produceren. Dat komt doordat ze meer ruimte hebben om de grond rond te woelen, waardoor de stof met mestdeeltjes, huidschilvers en bacteriën in de lucht komt. Mensen met longaandoeningen zouden veel meer klachten hebben nu het aantal scharrelkippen sterk is gestegen.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 En dan het weer, wisselend bewolkt met langs de Noordkust een enkele bui. Het wordt 9 tot 13 graden, vannacht opklaringen. Vooral in het binnenland kans op lichte vorst en dichte mist. Morgen eerst grijs, maar later ook wat zon. En dan wordt het de graad of 11. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 de macaque, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Zo werd het uh, 7 half 3. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een en zonnige zaterdagmiddag. En uh, ja, uh, ik denk dat Joop uh, wel geniet van het mooie weer, maar het mindere uh, voetbal van SV Zandvoort. Want hoe gaat het daar, Joop? <laughs> ja. Het gaat eigenlijk niet goed met SV Zandvoort. Nee, hè? Op uh, dit moment, uh, misschien is er nu een mogelijkheid om wat aan die stand te doen. Er staat nog steeds 0-2. Want er is een vrije schop gefloten. Uh, aan de rand van de 16 meter gebied, iets meer naar de linkerkant. En uh, Nijsselberg zet zich ze erachter met zijn rechtervoet. En als je daar een beetje uh, goed kan schieten, bij een goede techniek, dan kan je er in één keer in. Dan gaat hij. Kan... Nee, te hoog. Helaas te hoog. Een meter te hoog. Maar wel een goede mo uh, mogelijkheid voor Zandvoort. Uh, Zandvoort heeft het zwaar. Uh, deze jongens die kunnen echt wel voetballen. En ze zijn erg snel. En uh, Zandvoort uh, die moet daar. <coughs> Echt met zichzelf een, eigenlijk een beetje herpakken om hier goed te, te voorzetten gaan komen. Want we spelen in de 34 e minuut en 0-2-8 is niet des Zandvoort, zoals dat zo mooi heet. Um, goed. Op dit moment heeft de AC Amsterdam de bal. Onder een schepping hier van Jan Zonneveld. Oh, Jan Zonneveld is iemand die normaal gesproken in de tweede helft van speelt en nu eh, basis staat van het eerste. Zonneveld weer onder de interceptie, maar weer over de zijlijn. En opnieuw mag de AC gaan gooien. AC staat trouwens voor Atletico Club Amsterdam. AC Amsterdam is Atletico Club Amsterdam. En die, die, dat Atletico, dat hebben ze inderdaad van Atletico uh, Madrid. Dat schijnt ook uh, een, een sociaal betrokken uh, vereniging te zijn. En is daardoor heel erg groot geworden. En zij hopen dus ook heel erg groot te worden met hun uh, nieuwe aanpak van het voetbal. Uh, uitval van Zandvoort via Lotte Rikers. Rikkers moet het nu afstoppen. En het wordt aan alle kanten van zijn voeten geschopt. Maar het, het was blijkbaar van de scheidsrefer. Nee, die sluit uiteindelijk. En hij krijgt een, een gele kaart. Ik denk vanwege Mekrum, zoals dat ze mooi heet. Nee, hij laat hem in zijn nog zitten. Uh, hij geeft hem goede hij nog een goede waarschuwing. Dat nog één keer. En hij gaat wel die gele zien. Dat was dan een speler van AC Amsterdam. Uh, yes, Daan uh, naar uh, yes, Zonneveld. Ik raak die bal kwijt op een klungelige manier. En dan, dan gaat die hele snel gaan weer komen daar bij, uh, bij AC. Uh, nu een, een echt in een de laatste uh, linie en nog, steeds, en nog steeds in de bal en wordt gewoon niet van de bal afgeholpen. Wordt de breedte basis, wordt breed gelegd. Wordt niet, dit is een buitenspelgeval, schrijft het laat doorspelen omdat het in de bal bezit is. Maar het, is, het was een erg gevaarlijk naar Nijsgeberg nu, naar Paul van der Oort. Van der Oort. Naar uh, even kijken uh, wie was, kon het niet zien hier vandaan. Weer opnieuw van de uh, Berg. Berg passeert naar twee man en raakt dan nu de bal kwijt ten koste van een overtreding. Zalvoort mag en uh, gaan schieten vanaf de middenlijn een vrije schop. Goed, de stand is uh, 0-2 nog steeds in de 36e minuut. Dus het uh, wordt kortdag voor de eerste helft. Laten we straks weer terugkomen bij de wedstrijd. Oké, okay, nou ja, werk aan de winkel dus voor SV Zalvoort op dit moment. Uh achterstand dus in deze wedstrijd. Ja, zodat ik gaan vertellen wat we nu twee allemaal gaan doen. Ik kan wel vertellen dat de Veteranen 1... ze spelen vandaag tegen SV Hillegom en die staan 1-2 voor. Dus het gaat lekker met de Veteranen 1. En hier is de SOS-band. En Just Be Good To Me... We schakelen weer live over naar Duintjesveld, naar Jan Frens. Heb je een doelpunt, op? Ja, ja, ja, ik heb een doelpunt, maar niet voor zandvoort. Oh, nee, hè? Ja, ja, ja, ja, een vrije schop. Nou, ik denk een meter of tien, misschien al twaalf buiten, straf, zo Recht voor het doel. Reinie Mussa stelt zich op. Hij kijkt ernaar, die bal gaat er gewoon in. Jammer <coughs> zwaar in de uiterste bovenhoek. Dat is voor hetzelfde, daar gaat hij overheen gegaan. Maar... Het is wel een 0-3 geworden. dat is uh, niet de Sandvoort. Uh, dus uh, uh, ja, Sandford is ook verre van compleet. Dat, dat, maar of dat nou echt... Uh, een een, een ja, groenmaking is, dat durf ik niet te zeggen. Zandvoort uh, is niet uh, in goed te doen in dit moment in ieder geval. En laat ze van alle kanten voorbij uh, lopen, aftroeven. De bal wordt niet in bezit gehouden. En uh, men geeft gewoon de gelegenheid aan de tegenstander om te gaan voetballen. Nu is Zandvoort dan een, een bal bezit, via uh, Mol Maurice Mol naar uh, Paul van der Hoort, Nee, niet Paul van der Hoort, naar zijn berg. Die loopt zich vast. Terug bij Mol, daarna nou, wel uh, Paul van der Hoort. ...gaat naar de zijkant en die is helemaal nergens. Uh, Lucas van kan niet bij die bal komen. En de Batsalveren is die bal weer kwijt. gaan gaat weer een diepe bal komen. Met vier man tegen drie zijn ze gewoon. En dat is, die snelheid is ongelooflijk. Er wordt in geschoten en de bal sluit het vanaf uh, de keeper af de, terug. Maar de aanvaller van uh, AC Amsterdam was niet op tijd om die bal alsnog tot doelpunt te verheffen. Maar het was wel weer een gevaarlijke situatie voor het doel van <coughs> Mutsaas. Die nu de bal weer in het spel brengt. Ja, uh, even kijken, wie is dat, uh, dat is, eeeh, uh, wielandberg Jesse de Haan nu. De Haan speelt nu aan de rechterkant voorin. Zelf Mol aan, Mol, die gaat proberen uh, een eindtweetje aan te gaan met, uh... Met het aan. Dat het mislukt van alle kanten. <coughs> Want als, in plaats van dat die bal naar de rechterkant gaat, eh, krijg je effect mee en dan gaat hij links over de achterlijn. En eh, Amsterdam mag die bal vanaf de 5 meterlijn nu in het spel brengen. Dat is ondertussen gedaan. En Marius Bol gaat storen. Mol stoort samen met uh, Verstraten, Verstraten, die mist die bal. En dan gaat men weer, de hele snelle jongens weer, uh, voorin. Nu op de, op de helft van Zandvoort. Het wordt wordt goed samengespeeld. Het is een slechte bal. En daar kan Dirk uh, kan heel makkelijk die bal terugspelen naar uh, Mutshaas, uh, die ondertussen die bal weer heel ver naar voren heeft vertrapt En daar kan niemand van Zandvoort bij komen. Dus opnieuw is de bal voor uh, AC Amsterdam. Zandvoort dat het uh, <coughs> uh, gewoon niet in het spel komt. En heel erg veel problemen heeft met, met dit, uh, dit, elftal van, uh, ja, dit nieuwe elftal van heel snelle jongens. Die toch lekker kunnen voetballen. En op dit moment staat een, uh, een collega die staat voor me en die kan helemaal niks zien. Nu kan ik weer wel kijken en uh, ja, hij is het, oh, ja, inderdaad, het is uh, inderdaad een fotograaf van uh, Hanop Zogbadt uh, die, uh, die jongen die, die is al 18 jaar is hier op de veld en als hij uh, zegt bro, dit is het echt niet van soeps. Goed, zat we weer terug naar uh, mitsaart. Uh, Mitsaars uh, kan die bal niet kwijt, want het is ook geen beweging meer zo. En dan steekt de bal aan de voeten. En zegt: kom op jongens, gaan eens wat doen. En dan gaat hij eindelijk die bal spelen naar de zijkant naar Bergberkelk, uh, weer terug naar Midsaars. Er komen twee spelers aan van, uh, Azië Amsterdam is een diepe bal nu op Jan Zonneveld. Zonneveld kan er niet goed bij komen. Komt ook niet voor zijn man en vecht niet voor de bal. En dat, dat mis ik eigenlijk aan Sandvoorts' kant. Dit is een behoorlijke overtreding hier van uh, Peter Koper. Uh, het, het spel wordt pas stilgezegd. Nu, nu Sandvoorts, die bal over de zijlijn werkt. het was een knappe overtreding. Maar uh, de schijnt er niet voor te fluiten. De speler staat ook alweer. Uh, dus, maar, uh, ja, het zag eruit als een knappe overtreding. Het spel is nu in de 44e minuut. 45e minuut is nu uh, uh, bezig. En, uh, ja, het spel is stil. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Er wordt niets gedaan. De bal wordt teruggegooid nu naar Zandvoort. En Peter Koop pakt het op. Koper naar uh, Mol. Mol. Uh, die komt goed voor zijn man, maar kan niks met die bal doen. Terug naar, naar, naar Van de Hoort. van der Hoort. Die slechte bal daar. Terwijl hij recht in de voeten van <coughs> Ajax Amsterdam. En dit is een kopbal van Peter Koop. <tie> Op Die mag gewoon met handen vastpakken, dat doet hij nu ook. En rolt de bal nu uit naar Mitchell, nee niet naar Mitchell, naar Dylan Kreuger. Kreuger, naar Verstraten. Ja, die kan die bal heel ver, krijgt hij nu wel in balbezit. Maar hij heeft een man voor zich, Wat gaat hij ermee doen. Dat hij probeert hem te passeren, gaat nu zijn komen, naar Sanford, even kijken. Dat was, ik kon het niet zo goed zien, de eerste de Haan, de Haan, nee, ja, terug naar Verstraten. Weer het kappen, gaat 16 meter gebieden. Komt de bal voor en die wordt weggekoppeld door een verdediger van AC Amsterdam. <tie> en waarom het spel nu langs zo doorspel, mag de heer weten. Want er is niet gewisseld, er is geen bestuur. Er ja, is één niet geweest, maar die heeft niet zo lang geduurd. En nu is het, uh, het zelfs nog oppassen. Ja, er wordt daar een overtreding gemaakt op uh, Dylan Kroger. Uh, dat uh, wordt uh, uh, bestraft met een vrije meer niet. Het dus was een knappe overtreding overigens. Uh, iemand die uh, echt in, uh, in Kreugen klom, en dat is wel een van de kleinste van de wereld zijn. Hij kwam er gewoon een half meter overheen. En, uh, <laughs> ja, de baas van noemde zich dat bridging, daar had het volledig geen fout gekregen. Maar dit was dus echt een aantal van, van fout van AC Amsterdam. <laughs> het boezieert zichzelf erbij. Het was inderdaad, zo, wat, wat mijn uh, buurman zegt, er uh, ging een idioot in. Het was inderdaad een idiote actie. Uh, waarom? Die staat 3-0 voor, voor rust nog. En dan uh, ga je zo'n idiote actie maken. Ja, dan kan je alleen maar krijgen. krijgen. Nu bezit hij je zichzelf. Maar voor hetzelfde gaat, had het de verdediger van Zandvoort. Uh, een behoorlijke uh, bestuur uh, gekregen. Gaat er heel rustig aan uit. Hij heeft totaal geen haast. De scheidsrechter maakt ze ook niet. Ik denk dat hij hem laat nemen en daarna afsluit. Want uh, het is al, al lang tijd in feite. Ja, en, uh, nu gaat hij dan, dan dat fluitje komen, neem ik aan. Uh, ja. Ja, daar is dat sluitje, eindelijk. Kreug ik zelf, naar, eh, ik denk, daar is iemand bij, Die van Zandvoort. Ja, Mol, Mol haalt uit, nou, Alle voormaal. En de keeper van ah, Amsterdam kan dat heel, nou, heel makkelijk. Hij moest zich even strekken, maar hij had hem de bal simpel te pakken. En, en hij gewoon weer uit te schieten. Geen idee waarom het nog zo lang duurt, dat heb ik al een keer gezegd. Want dat is helemaal heeft zin, dat heeft er gebeurd. Uit Amsterdam nu in een aanval. Uh, Dan kun je daar heel snel over. Ja, goed. Dat is een goede bal van Lotte Rikkers. Rikkers nu weer terug naar Zonneveld. Zonneveld neemt die bal goed aan en probeert daar de snelle de haan te breken maar die komt er net niet bij. Uh, de, de, ook de keeper die moet het snel weer schieten, anders wordt het al zo hard. En dit is eigenlijk het rustsignaal van deze scheidsrechter die. Uh, ja, het niet moeilijk heeft gehad, maar Zandvoort heeft het wel heel erg moeilijk. We staan 3-0 achter in de wedstrijd AC Amsterdam en de heren zijn geprezen. Het is een, een bekerwedstrijd. Ja, ze hebben zo meteen hoop te doen, uh, zeg maar, voor de tweede helft, uh, Joop. Ja, als je verder wil komen, in Ja. Erop. Ik betwijfel dat, ze is eerste, maar goed... Uh, Mocht je dat willen, dan moet je inderdaad uh, nu uh, behoorlijk wat uh, gaan doen. Oké, okay, dankjewel Joop voor de eerste helft. En dan gaan we nog even naar de veteranen 1. Die spelen vandaag tegen SV Hillegom. En uh, ja, daar staat het op dit moment 3 tegen 3. En er is pas 20 minuten in die wedstrijd gespeeld. En al zes doelpunten, Ongelooflijk, zeg, niet te geloven. Het is acht voor half vier Zandvoort een goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat dan vooral doen hè, naar je eigen lokale omroep ZFM Zandvoort. En hier is een mooie van Koe en de King en Cherish. está te cuéntame tu despedida para mi futura cena que te llevo a la luna y yo no supe de la Ja, voordat we aan de evenementenagenda gaan beginnen, Albert-Jan... nog even de veteranen 1. SV Hilgom tegen veteranen 1. Op dit moment een tussenstand van 4 tegen 3. Zeven doelpunten, nou, een klein <laughs> half uurtje gespeeld. Dus het gaat lekker daar. Zijn de keepers vrij vandaag? Ja, waarschijnlijk. <laughs> de evenementenagenda. Gaan we doen. Uh, allereerst uh, de expositie Hedendaags Realisme. Nog tot 13 november kunt u deze expositie uh, bezoeken en wel in het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat nummertje 1, de Zandvoort. En natuurlijk kunt u meer informatie over deze expositie... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... verwijzen we u graag naar de website van het museum. Uh, vanavond en morgenavond is het uh, heel wild op uh, het circuitpark Zandvoort. Hm. Want tijdens deze wild maand... Uh, is er ook een, dit weekend een drive-in bioscoop met zowel vanavond twee voorstellingen als morgen twee voorstellingen. De eerste voorstelling begint om zes uur en de ander uh, begint Oh, Moet ik even kijken, komen we zo op... Uh, een echte drive-in bioscoop op het circuitpark Zandvoort. Hoewel de hele maand oktober is gevuld met unieke activiteiten. En is een van de hoogtepunten van het Zandvoort Ghost Wild programma een wel hele bijzondere ervaring. Want wanneer kun je nu op het terrein van circuitpark Zandvoort vanuit je auto genieten van een topfilm? Vandaag worden twee films getoond. De vroege voorstelling voor het hele gezin begint om kwart voor zeven. En de late voorstelling begint om half tien. Voor de vroege voorstelling is er gekozen voor Zooptropolis. En voor de late voorstelling de Jungle Book. Voor 20 euro per persoon kun je Wild Drive-in Bioscoop bezoeken. Kaarten zijn er nog te krijgen bij het VVV al hier te Zandvoort. Dus het circuit vanavond en morgenavond de Drive-in Bioscoop met vanavond twee voorstellingen en morgen twee voorstellingen. En de eerste voorstelling vanavond begint om kwart voor zeven. Gaan we naar 27 oktober. We maken even een bruggetje. Dan is het om half acht tijd voor de Ladies' Night. En wel hartenstrijd. De Ladies' Night is nu een avond speciaal voor dames. Lekker een avond uit met vriendinnen. Bijkletsen, filmpje pakken en nog veel meer bijkletsen. Hapje erbij en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat het dan Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de in de Ladies' Night zijn wisselend van thema van romantische comedie tot musical tot tranentrekker. Laat u verrassen dames op 27 oktober op het, in het Circus Zandvoort aan het gasthuisplein nummer 5. De entree bedraagt 13,50 euro. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op het, uh, de website van het Circus Zandvoort. Gaan we naar uh, 28 oktober, dan is het weer tijd voor de zangavond. Kom iedere laatste vrijdag van de maand zingen bij het Wapen van Zandvoort... met de wapenzangers van Zandvoort. Dat op 28 oktober. Het begint allemaal om half negen s'avonds. En de locatie is natuurlijk het Wapen van Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op de website van uh, de, uh, uh, het Wapen van Zandvoort... www.facebook.com slash Wapen van Zandvoort. Zangavond 28 oktober aanvang half negen. Dan, als dat dan voorbij is... hebben we natuurlijk de, de garnalenpellen... dat moeten we ook niet vergeten... daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan met, in het eerste uur... met de organisa, een van de organisatoren, Ton Ariensen... vanaf 4 uur op 29 oktober... het 7 Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen in Thalassa. Zowel voor amateurs als voor profs... is deze avond geschikt om te gaan pellen. Ook toeschouwers zijn van harte welkom... En de, de garnalen gaan, uh, worden daarna heerlijk verwerkt tot lekkere hapjes. U bent van harte welkom op 29 oktober vanaf 4 uur bij Telassa om aanwezig te zijn bij het zevende Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Nou, als u dan genoeg garnalen gegeten hebt die zaterdagavond, kunt u zondagmorgen lekker gaan wandelen. En wel is het weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat begint allemaal om 10 uur en het duurt tot half 12. De startpunt en finishplaats is natuurlijk uh, zoals vanouds. Cafetaria de Oude Halt, Anytime aan de Vondelaan, nummertje 2. 30 oktober vanaf 10 uur tot half 12, de 10.000 stappen van Zandvoort. Dan op 30 oktober vanaf 3 uur is het tijd voor het groot koor van de Voice Company. En dat speelt zich allemaal af uh, in, en dan moet ik even kijken, de, Sint, de Rooms-Katholieke Sint-Agatha-kerk op de Grote Krocht 45. De Voice Company is een laagdrempelig koor dat werkt met projecten en workshops. De projecten duren meestal niet langer dan 8 tot 10 weken... en worden afgesloten met één of meerdere uitvoeringen. En die uitvoering is dan op 30 oktober vanaf 3 uur... in de Agatha-Kerk op de Grote Krocht 45. en dan last but not least, ook op de zondag op 30 oktober... is er vanaf 4 uur weer muziek op de zondagmiddag. En dan hebben we het over Studio Anthony. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... ben u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang met pianobegeleiding bij de open haard. Geen mooie einde van een heerlijke zondag... dan luisteren naar mooie muziek... Dat allemaal op zondag 30 oktober eh, vanaf 4 uur Studio Anthony Oosterparkstraat, nummertje 44, al hier. Er is weer voldoende te doen, hoor. Dit in de evenementenagenda bij CFM. En wil je het evenementen nalezen? Dat kan heel makkelijk. Hè? Onze eigen CFM-app heeft een rubriek evenementen. En dan kan je alles op je gemak nalezen. De app is nu gratis te downloaden in de diverse stores.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 Ja, deze plaat komt nog uit de tijd dat ze heel veel 12 inses maakten. Ja, singles die wat langer waren. Een beetje uitgerekte singles, zeg maar. Dus nou, zo deze van Level 42. You're the running in the family. De zaterdagmiddag van de CFM, Sanford, een hele goede middag. En blijf lekker luisteren, want we zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag. En de genomineerden voor de ondernemer van het jaar, de jaarlijkse verkiezing... die zijn inmiddels bekend, Albert-Jan. De afgelopen weken heeft u kandidaten aan kunnen melden voor de prestigieuze titel Onderneming van het jaar 2016. Na het tellen van de voorkeurstemmen heeft de organisatie een lijst opgemaakt waar uiteindelijk de winnaar uit de voorschijn moet komen. In de drie categorieën kunt u op diverse manieren stemmen: via de Zandvoortse Courant, via de Zandvoort-app en natuurlijk via. De civ app Juist, heel goed. En ook via de Bon in de Zandvoortse Courant. Uh, nieuw dit jaar is dat een deskundige jury bepaalt wie van de drie winnaars uiteindelijk met de fraaie wisseltrofee het Haringmeisje en de titel naar huis zal mogen gaan. De winnaars in de categorieën en de uiteindelijke winnaar van de titel onderneming van het jaar 2016 worden bekendgemaakt tijdens het ondernemingsschala dat op donderdag 17 november aanstaande opnieuw in strandpaviljoen de haven van Zandvoort georganiseerd zal worden. Zal worden. Even een opzomming van de drie categorieën en de drie uh, genomineerden. Allereerst de categorie horeca. Daar, vallen, daar hebben we het over lunchroom Rabbel... strandpaviljoen Ayuma of viskraam de Zeemeermin. In de categorie retail Bruna Balkenende... modezaak Sektime of Z zonnestudio Sunny Beach. Categorie overigen sportschool Kenjamju Zandvoort... Circus Zandvoort of... Trampolinepaleis Jump XL. Ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En stem nu onder meer via de CFM-app. Dat wat betreft de ondernemer van het jaar. Nou, straks weer het voetbal en andere nieuwtjes bij CFM op de zaterdagmiddag. deze nou uitgekozen, Albert Jan of stond hij er in één keer bij? Ah, was zo, die stond er in één keer bij. Ja, raar, ik zag hè? hem er in één keer bij staan. <laughs> ik denk, hoe het, kan het nou? Zo'n heerlijk stukje, ja, ja uh, softe jeugdherring. Ja, mooi daar, zou maar zeggen. The Arms of Mary, dat waren de Sutherland Brothers. Ja, een heerlijke muziek zo uh, op de zaterdagmiddag. En daar blijven we nog wel even mee doorgaan, hoor. Want hier de Shepherds en Geronimo.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 van de CfM aan de Tolweg. Tina, daar doen we even lekker mee. Met deze van de Shepard en Geronimo. Het is weer tijd om te gaan naar Duintjesveld. De tweede helft van de wedstrijd. Sv Sanford tegen AC Amsterdam. En in die tweede helft moet er heel wat gaan gebeuren voor Sv Sanford, Joop. Ja, inderdaad. Rob, dat moet nog steeds gaan gebeuren, eigenlijk. We spelen al hè, tien minuten in die tweede helft. en Sanford heeft uh, eigenlijk geen kans gehad. Zo is het. Uh, er zijn wel aanvallen, uh, maar die scoren allemaal. Je hebt er dus helemaal niets aan. En Stamford staat eigenlijk met de rug tegen de muur. Wordt gewoon op eigen helft vastgezet, bijna. En daar gaat. Uh, nee, de, de, gelukkig kon uh, Stamford die, die bal terugkoppen naar, uh, naar de eigen keeper. Uh, maar uh, dus ze staan met, echt met de rug tegen de muur. Dus er wordt veel druk is er van, uh, van AC Amsterdam. Dat uh, ja, zoals ik al in de eerste steller zei, ontzettend snel spelers heeft. En uh, goed gegroepeerd voetbalt. En de bal lekker in de ploeg houdt. Dat gebeurt nu ook weer. Zandvoort probeert dan wel iets te doen. Maar het is allemaal karig. minimaal. En nu moet zelfs een harde bal teruggespeeld worden op de keeper. Die hem probeert weg te krijgen. En het gelukt dan ook eigenlijk. Nu, Jan Zonneveld. Dus die is niet bepaald gelukkig in zijn basis. Maar nu wel. Behalve van de Hoort. Terug naar Zonneveld. Zonneveld, naar... Eh, kijk, Kreuger, Kreuger die nou, eigenlijk een noodbal geeft richting, ja, uh, dat was echt helemaal drie keer niks, maar goed, hij kon het waarschijnlijk ook niet anders. Uh, want hij, die bal moest in ieder geval weg. In ieder geval nog Zandvoort, voor Los Littgers, die zoekt eindelijk de ruimte op. Die wordt gevonden bij Lucas van Straat, aan de andere kant van het veld. Daar gaat uh, Nijtsenberg, één man voor zich, dus kan hij daar gewoon niet mee doen. Inderdaad, uh, hij, dat zijn tempo heeft hij. Probeer dat 6 meter niet in te snijden, dat, dat lukt niet. En Nijzenberg heeft er nog net voor, en nu gaat die bal... Uh, er wordt, er wordt niet gevlacht. Er moet ook hè? Ja, de, er wordt niet gevlacht En daar nou, nou staat die grensrechter met zijn, bal met zijn hand omhoog en zijn vlag naar beneden. En dan wil hij proberen aan te geven dat het een achterbal is. Dit is niks van het geval. De bal is over de afleiding aan 4 en verdedigers van AC Amsterdam. En eindelijk was van dan een keer een corner nemen naar zijn berg. Dan komt die bal. Hij weet waar, die vlag voor is. Ja, dan komt die al uit. Ja, het is het doelpunt van Jan Zonneveld. Uit de rebound, uh, half hoog. Mooie goal van Zandvoort, eindelijk wordt er wat teruggedaan en nou, nu moet je het erdoor gaan zitten. Proberen om die achterstand nog klein te maken en proberen dan natuurlijk ook nog op voorsprong te komen. Want je moet natuurlijk proberen om zo'n wedstrijd te winnen. Het is weliswaar een en bekerwedstrijd en die zou je eigenlijk moeten beschouwen als, uh, als een uh, oefenwedstrijd. Maar als je straks verder komt, dan gaat het toch echt wel tellen. Dan krijg je goede clubs en dan kom, dan kom je ook uh, wat, wat uh, beter aan je spel. Goed, uh, Sandvoort uh, heeft... Uh, uh, Jan Zonneveld, was de, die scoorde. De voorzitter, Kees van Dijk, die staat hier naast mij. Kees van Dijk, het was Jan Zonneveld, die scoorde. Half, uit de halve uh, rebound vanuit... Uh, John Zonneveld. Zonneveld, goed. Is, uh, Sand, uh, Sandvoort nu, de bal. Uh, Kreuger. Een lange bal, een lange bal richting de straat. Kan hij erbij komen? Ja, die kan hier zeker wel bijkomen. Die staat dan knap voor, zeg. En dan wordt hij vastgehouden. En ja, mold, die reageert goed. En, die was nog niet gevloot. En nu gaat hij wel over de straat. We spelen in de 58e minuut. Sans 1-3. En ik hoop dat ik binnenkort toch gauw bij jullie terug mag komen. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM, TV, op kanaal 45. In uh, via SIGO op kanaal 40 digitaal te ontvangen.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 You have to cry I don't know single singel van Bob George, inderdaad De man in de vrouwenkleding met Everything I Own. Tot zo na het nieuws, en weer van 4 uur, dus hebben we er nog 1 uur lang. De laatste voor vier is van Elle Clark, Father and Friends. Oh papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No,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 So like...